2 uur Lot Levin met het NOS journaal. In Apeldoorn is de landelijke intocht van Sinterklaas rustig verlopen. Er waren een paar aanhoudingen, maar die verliepen zonder geweld. Er werd gedemonstreerd door zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. Daarom was er veel politie op de been. Ook in andere steden zijn vanmiddag Sinterklaas-intochten... en ook daar wordt gedemonstreerd. Amnesty International is op sommige plaatsen aanwezig... om te kijken of de mensen die demonstreren... en daarvoor toestemming hebben, niet worden tegengewerkt. In Frankrijk is een man opgepakt die in de Elsas in zes jaar tijd mogelijk 900 auto's in brand heeft gestoken. Hij heeft een bekentenis afgelegd. Volgens de politie is de verdachte een man van 33 die op hoog niveau aan autosport doet. Waarschijnlijk kon hij daarom iedere keer zo snel wegkomen. De totale schade wordt op 8,5 miljoen euro geschat. Net als Ajax zal ook PSV in de winterstop naar Qatar afreizen voor een trainingskamp. Dat ligt gevoelig omdat Qatar zwaar onder vuur ligt vanwege mensenrechten schendingen. Zo zijn bij de bouw van de stadions voor het WK doden gevallen en zijn de arbeiders flink uitgebuit. PSV was al eerder in Qatar en zegt dat het sport en politiek gescheiden wil houden. En in Hilversum zijn bij de verbouwing van een huis nazi-kleren gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Verstopt onder een luik in de vloer van de zolder lagen een jas en een pet en kwam ook een legerbruin jasje tevoorschijn, vermoedelijk van een kind. Een kenner denkt dat de spullen van een Nederlander is geweest die voor de Duitsers belangrijke gebouwen of terreinen bewaakte om brandstichting en sabotage te voorkomen. Meestal werden dit soort kleren tijdens of na de oorlog verbrand.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 van Zandvoort op zaterdag met de Temptations. En Treat her like a lady uit de jaren 80. Goedemiddag Zandvoort en welkom. We zijn weer Tolweg 10A. Nou kijk ik tegenover mij nog een lege stoel op dit moment voor me. Mijn collega Jaap Koper die komt er heel snel aan. Ja, daar is hij al. Goedemiddag Jaap, welkom. Ik heb vandaag het ultieme Willem Ruisgevoel. gevoel. Ja, je hebt je rot gerend hè? Zo, goeiemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met jou? Nou, uh, aan de gesteldheid hoor je het. Hoe hard ik erover gefietst heb. Ja, helemaal goed. Maar daar kom ik zo nog even buiten de uitzending met jou op terug. Ja, dat is helemaal goed. Nou, vanmiddag weer een uh, leuke uitzending tussen twee en vijf uur, Jaap. We gaan onder meer het uh, Zandvoorts nieuws in het kort doen. Verder hebben we om uh, half drie het uh, CfM weerbericht voor de komende dagen... Het tweede uur, de evenementagenda en uiteraard meer nieuwsberichten. We blikken nog even terug op de uitzending van vanmorgen... Erik Weijers over uh, inderdaad het verhaal over de Formule 1 volgend jaar, 3 mei. En het laatste nieuws daarover hoor je straks ook bij ons. In het derde en laatste uur uh, onder meer het dier van de week. Het gedicht van de dag en nog veel en veel meer. Reden genoeg om te blijven luisteren naar jouw zaterdagmiddag... Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5 uur. Goedemiddag. En meekijken kan hem www.zvm-life.nl. En de spaart Jaap, kopen er even naar je. Gezellig hoor.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 When one you know, that's all I me. Cause when the morning comes I know you won't be there Every time I turn around, you disappear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 Ook de muziek van uh, tegenwoordig vergeten we niet, zeker niet te draaien op de zaterdagmiddag. Nou, horn was dat. En nice to meet you. Ja, fijn dat je erbij bent, uh, Jaap uh, prof, Ja, goedemiddag. Want, uh, ja. Uh, ik ben nu dat op was adem, even reenje rots. Uh, rots, het, het was, kapot. Het, het, waren, het waren dus twee dingen. Hè. Het, het ultieme Willem Ruis gevoel. Hè. Ja, ja, jaar, ja, ja. Dan nog eens een keer uh, een wielrenner die heel goed is in het uh, rijden tegen de chronometer. Tom Dumoulin, want ik uh, woon aan de andere kant van het spoor. En dan nog eens een keer, ja, ik uh, heb wel eens een uitzending tussen jou en Albert-Jan Voorsten nog wel eens meegemaakt. En dat je dan op een een of ander moment, op het allerlaatste moment, nee ik doe toch even anders. Dat AJ zegt, ja, maar dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat gebeurt soms wel eens achter de schermenluisteraars. Dan weten jullie ook een beetje hoe het hier aan toe gaat op een zaterdagmiddag als... Rob samen met AJ zit. Ja, volgende week weer hoor. Dan ja, is hij weer ik terug. Ben, ik, ik, ik, ik kijk toch nog, uh, dan kom ik nog even langs om dat weer even mee te maken. Want dan hoor ik ook graag het verhaal van de AJ Vos, uh, de, hoe die het uh, weer in uh, Spanje heeft uh, beleefd. Want uh, het is uh, uh, meer zakelijk dan uh, dat het voor plezier is. Dat, dat weet ik dan weer wel. Maar goed. Ja, misschien zit hij op de boot hè, van Sinterklaas. Uh, dat kan ook. Dat, dat, nou, dan moet hij wel heel rap uh, wezen. Want uh, morgen komt ja, hij morgen aan. Komt, aan de... Ja, morgen komt hij aan. Ja, Albert Jan komt ook morgen uh, weer aan. Uh, dus even... dat, nou, dat klopt wel. Ja, even nog daarover gesproken. Want morgen is, is die intocht van Sint, uh, Sinterklaas. Dan had ik een uh, gesprek met uh, onze hertenfluisteraar, hè, Willem van der Sloot. Ja, die zag net hier, klopt dat? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, want hij daar we... foto's aan ja, het maken. Ja, we lopen weer wat heftig rond. Ja, ja. Dus, dus, nee, um... ik, had, uh, ik had vanmiddag ook een hert op de Valennepweg. Dus ja. uh, met mijn scooter heel langzaam <laughs> er voorbij. Maar die wilde dus door een dicht hek heen, he? ja, bij Cramdorado ja, ja. wil ik zeggen. Uh, nee, dat heette gewoon Bij heet Sinterparks <Sinter ja. Sinter wilde ja. je echt het hek induiken, zeg maar. Ja. Maar hij werd helemaal wild dat hij niet door het hek heen kon. Oei, dat is... Uh, dus dat was wel dat uh, een is, beetje gevaarlijk. Dat, dat is een beetje uh, vervelend. Maar, ja. uh, voor de mensen, maar ga door met je valen, hoor. Uh, voor de mensen die het niet weten, er lopen dus herten rond. Uh, maar goed, dit ging weer even over de intocht. Uh, ik had een bericht uh, geschreven, want hiernaast uh, na het, het ZFM-werk uh, beheer ik ook uh, hier en daar een uh, nieuwspagina hier in dit, uh, in dit dorp. En op een gegeven moment ging het over die Sinterklaas-intocht. En toen zei hij op een gegeven moment in dat nieuwsbericht wat ik geplaatst had van uh, vergeet je huizen niet. Ik zeg, hoezo huizen? Nou, je weet dat daar een burgemeester is uh, benoemd. Ja, dat weten we allemaal. Dat is uh, onze vorige burgemeester niet Meijer. Die is deze week uh, uh, geïnstalleerd als burgemeester van huizen. Oh, nou, gaat hij verder huizen? Uh, dat ook. <laughs> Maar uh, hij zegt, Willem van der Sloop... dan kan het nog wel even duren voordat Sinterklaas uh, op die zondag ook hier aankomt. Want Niek is nogal een beetje erg lang van stof. Dus vandaar dat, dat die opmerking. Dus dan zal A.J. Vos... Uh, met de Sinterklaasboot, nadat de Sint in huis is geweest, nog wel heel lang op zich laten wachten uh, zondag. Oké, okay, ja, dat kan je voor wel. Ja, zo kunnen we Dus, het Maar okay. uh, uh, ik weet niet of wij daar bij ZFM uh, aandacht aan besteden eigenlijk. Ik ook en... niet. Dus uh, nee. nee. Ah. Ik weet wel dat hij inderdaad uh, ontvangen wordt door uh, de nieuwe burgemeester, David Molenburg. Zo ja. Rond uh, kwart voor één. Ja. Dus dat uh, op, het, uh, op het raadhuis natuurlijk, uiteraard. Met uh, de KNRM-boot uh, komt hij aan. Hij komt aan met de KNRM-boot, ja. dus niet per terrein, hè? Nee. zoals de landelijke uh, Sint. Nee, die, die, dat is in Apeldoorn, uh, ja, met een pakjesboot door de Apeldoornse kanaal uh, varen mensen. Dat gaat hem niet worden. dus dat, dat, dat weet ik. Hij ben was net bekend. te groot, hè? Hij was net te groot. Ja, ja. ik ben een beetje bekend in die, uh, in die omgeving, dus... Dat zeggende. Goed, het is inmiddels. Nou ja, het is al kwart over twee, dus we kunnen eigenlijk wel even een korte rondje door Zandvoort gaan maken. Want komende maandag staat er weer een Zandvoortse verhalenmiddag op het programma. En dat gaat over de winkels die in Zandvoort in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw hebben bestaan. Bij die verhalenmiddag zullen Maarten Keur en Jan Kool uh, de bezoekers meenemen... aan de hand van beeldmateriaal langs die Zandvoortse winkels die er zijn geweest. Moet je je even voorstellen, je, je loopt door de Jackenie-huisstraat... en dan weet je eigenlijk al waar een beetje die winkels hebben gezeten. Uh, Maarten Keur heeft zelf ook nog een, uh, een bakkerij gehad. Maar daartegenover uh, zat de kruidenierzaken bijvoorbeeld van Zonneveld. De vader van Ben. Ja, die heeft daar uh, ook nog een kruidenierzaak. Verderop zat er dan nog een kapperswinkel. En jou ook niet geheel onbekend. Zat daar ook een schoenenzaak. Ja, ja inderdaad. Ja, dat is ja, ook de familie, ik ook. Dat is een familie van jou geweest. Dus dat zijn een beetje... En dan had je aan de andere kant had je de, de, de melkwinkel van Van de Werf bijvoorbeeld. En de schilderswinkel van Keesman. Om maar even wat winkels te noemen. Nou, dat komt allemaal voorbij. Blauwe tram is uh, daarvoor uh, uh, ja, helemaal klaar. Tussen twee en half vier smiddags kunnen mensen daar terecht. Dan is er ook nog een uh, decor voor het elektrische rijden. Daar heb ik al iets over gezien op een van de Facebook-pagina's uh, of groepen, hoe je dat uh, maar noemen wilt. Uh, er is een, uh, een bedrijf, uh, Electric Vehicle, en die houden een uh, elektrische experience voor elektrische auto's. En dat uh, zal uh, niet nu meteen gebeuren, want. Je komt het circuit niet op. Ik heb uh, me laten vertellen dat er gewoon overal hekken staan. En dat er gewoon een hangslot uh, overal op ja, is. Ja, weet je waar, waarvoor dat is eigenlijk? Nou, geen potkijkers. Oh, een beetje, dus, een beetje spanning ja, zeg maar. Ja, dat, dat is wel een beetje om uh, de spanning op te bouwen. Die ex Electric Experience, dus voor de, de elektrische voertuigen. Die gaat plaatsvinden op vrijdag 21 februari. En die duurt tot met 23 februari. Dan nog een bericht over een ruilbeurs. Want er is ook een ruilbeurs van de Nederlandse Autorensportvereniging. Uh, die gaat uh, verhuizen. En de laatste jaren vond de, deze populaire beurs voor autosportliefhebbers op het circuit plaats in restaurant La Cours. Maar zoals je weet, weet je dat het de Formule 1 eraan komt. Dus de slopersbal van zo'n tractor uh, die heeft daar even huisgehouden. En de La Cousse bestaat niet meer. Dus uh, waar wij uh, bij de Jumbo-race dagen nog onderdakken hebben gehad. Dat uh, is nu gewoon openlucht. Het was een mooie locatie. Ah, het was een, maar, een hele mooie ja. locatie, maar goed. Uh, dat uh, gaat uh, nu uh, verhuizen naar het wapen van Kennemerland, of beter gezegd in de volksmond de stinkende emmer aan de Ramplaan 125 in Haarlem. Dus voor allerlei autosportgerelateerde artikelen, boeken, foto's, posters, etc... kan ieder op zaterdag 23 november, dus, dus volgende week, van 1 tot 4 terecht... Daar in dat café. En dat kun je dus vinden als je bijvoorbeeld bij Elswoud... dat uh, beetje dat fietspad overgaat. En dan ga je een bruggetje over. En dan uh, heb je rechts... Het wapen van Kermeland. En daar wordt hier al gehouden. Oké, spannend. Ja. Misschien wel mooie items uh, die je daar kan halen. Uh, ik ken er genoeg in Zantwoord die, uh, die dat hebben. Maar goed, ik denk dat het weer uh, hoog tijd is. Want ik ben ook lang van stof. Ik ben net uh, de burgemeester, uh, de oud-burgemeester van Zandwoord moet het wel goed zeggen. Uh, die lang van stof is. Dus het wordt tijd weer voor muziek Rob, En wat heb jij klaarsteren? Ja, nee, dat weet ik eigenlijk. <laughs> ja, weet eigenlijk ik ben niet... helemaal de kut. Uh, de... ja, ga gewoon even kijken wat er onder het, uh, onder het knopje zit. Uh, gewoon. Uh, en dan uh, horen we het vanzelf. Volgens mij dit, klinkt dit eens als loose ends. Dat zou zomaar kunnen, <laughs> kunnen. Dat klinkt. Echt, echt, ja, nou, gewoon uh, geweldig. Ja. Dankjewel voor het uh, nieuws in het kort. Hier bij de zaterdagmiddag van uh, CFM. Goedemiddag allemaal. Oh nee, 52nd Street. Ja, inderdaad. Leuke plaats. Ja, leuk. Wat gebeurt er uh, nu, ja? Zit jij, uh, zit jij ergens aan? Uh, nou, ik zat nee, ik zat helemaal nergens aan. Uh, uh, je, uh, nee, nee, nee. Moet, moet ik even. was even met het uh, paard van uh, Sinterklaas <laughs> bezig. Ja, Want, en, uh, uh, uh, ondertussen... Ja. Is, uh, Hij heeft een nieuw paard, hè, Sinterklaas? Is het zo? Ja. Het paard uh, oh Zo Snel... Nou, jij was ook heel snel met het muziekje weg. Ja. ja, dat wel nee, mee. Daar kwam het waarschijnlijk ja, wel dus dus, uh, Maar goed, ja. wat, uh, wat was dat met O zo snel? Oh, zo snel, ja, dat is het nieuwe paard. Maar ik weet nog niet uh, alle ins en outs uh, daarover. Uh, en daar, dat gaan we zo meteen even achterhalen. Uh, moeten we, eigenlijk moeten we de, de Goed Heiligman, want misschien is hij onderweg. En dan kunnen we dat dan ook aan hem vragen. Dat, dat uh, zou mooi zijn. Dat dat zou mooi zijn. Mooi hebben we nog tijd voor we, een stukje muziek? Ja. We gaan het proberen. Ja, ik ga even de muziek ja, opzoeken. Nog, want dat drieën. heb ik natuurlijk nog helemaal niet klaar staan, Jaap. Ja, dus uh, even kijken hoor, wat we, uh, wat we kunnen even, draaien. Ik, oh, ik, ik laat ge... jou even, de, want ik zat van de, even vanmiddag nog naar mijn collega... bij Omroep Zuidplassen te luisteren. Die doet ook een alternatief programma. En die rukt vijf minuten voor twee rukt die zijn USB-stick eruit. En die denkt, ik zet even het laatste plaatje klaar. Ja? Ja, en toen was het ook in één keer stil. Toen moest oh, het even met zijn sidekick oplossen. Nou, ik ben gelukkig vandaag de sidekick, dus ik praat het wel even aan elkaar. Jij, jij hebt het helemaal dan, opgelost. Uh, ja, want uh, hier <laughs> is Marco Borsato en snelle en uh, John Eubank uh, Lippenstift. Ja. Oe jij, ik dacht dat jij beter wist, ik dacht dat jij beter was dan dat. Oeh jij, bent zo naïef en zo verloren, zo verliefd over je oren en hij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 Vanavond tussen 7 en 9, dan hoor je weer de 40 beste hits van uh, geheel Europa. Of deze erin staat. Ja, het is natuurlijk Nederlandstalig, dus dat was spannend. Marco Borsato, John Eubank en sneller was dat. En de single uh, Lippenstift. Ja, jouw koper die zit er helemaal klaar voor. Het weer. Uh, ja. Wel goed nieuwsbrenger uh, voor sinds dat morgen. Ik, dat hoop ik wel. Ja. Uh, nog even terugkomend op het Nederlands werk, maar dat kan je straks tussen 5 en 7 ook nog uh, horen bij Entertainment for You. Hè? Dus, dan uh, non-stop. Want hij uh, oh, is er uh, even uh, een hey, week niet. niet. Ach, wat vervelend. Nou, ik, uh, dan uh, hoop ik dat hij goed weer hebt. Dan heb ik weer een leuk bruggetje naar het weer geslagen. Dus dan uh, gaan we dat eerst even doen. Of ik uh, bringer ben van het goede nieuws en het goede weernieuws... nieuws, dat moet ik nog maar even afwachten. Voor die mensen die morgen de Sinterklaas in tocht willen meemaken... het is op deze zaterdag waterkoud. Dus ik uh, raad je aan om in ieder geval mutsen en handschoenen mee te nemen. Uh, de bewolking heeft de overhand, maar het blijft droog. En de temperatuur stijgt naar een graad of 7. Maar voor het gevoel is het slechts 2 tot 3 graden. Vanavond en vannacht is het eerst bewolkt. Later klaart het op en de temperatuur daalt naar iets boven nul. Morgen schijnt uh, geregeld de zon. en Het blijft droog en het wordt 7 tot 8 graden. Dus prima weer voor de zondag. Dus het is inderdaad waarschijnlijk uh, droog met uh, de sinterklaas -tops. Nee, dat zou mooi zijn. Dan komt hij droog aan. Heel goed. Dan komt hij heel droog aan. Uh, dus, uh, dan is het ook het hopen dat hij niet wordt opgehouden in huizen. Omdat niet Nietmeijer daar misschien heel erg lang van stof is. Want als hij dan komt op maandag, dan is het ronduit herfstachtig. Het is bewolkt en er valt ruime tijd regen. De wind waait uit het noorden tot noordoosten. En is vrij krachtig boven land en hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. Ook dinsdag is nog kans op regen en woensdag en donderdag blijft het droog met geregeld zon. En het gaat ook nog een beetje omhoog met die temperatuur. Het wordt 7 tot 8 graden. Vanaf vrijdag neemt de wisselvalligheid weer toe. Ook de temperatuur gaat omhoog en stijgt naar 9 tot 10 graden in volgend weekend. Hey, dus dat, dat betekent, als het een beetje doorzit, kunnen we barbecuen met kerst. <lacht> Dat is goed nieuws, Jaap. Want uh, ja, dan kan ik die handschoenen die ik nou uh, uit de kast heb uh, moeten halen voor uh, vandaag. Ja. Die kunnen weer de kast in. Die kunnen dan wel de kast in, ja. Dat is heel goed. Ja. Dank Nou, wel. Um, ja, ik heb verder, er weinig, aan verder te... weinig aan toe te voegen. Ja. www.ricoweer.nl En de blijf van het weer. Dat was het weer. Zie het en zo. En weer een klassieker zo op de zaterdagmiddag. James Ingram en Michael McDonald's. En Jamo Bieder. Hey hoor, de, de single van James Ingram en uh, Michael McDonald en Yamo Be There. Ja, we hebben nog niet van uh, Dit Moment voor je klaarstaan. Hier is de nieuwe single van Ed Sheeran en South of the Border. She got the brown eyes, thighs, long hair, no wedding ring, hey.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 Oh, I'm just your vibe. Yeah. A little crazy, but I'm just oh, your type You want the lips and the curves Need the whips ay, and the furs ay, And the diamonds ay, I prefer In my closet, his and hers, ayy You want the little mamacita margarita. margarita I think the egg got a little jungle fever, ayy ay. You got more than, sound know boring. Boring. boring Legs up and tongue out, Michael Jordan, uh. Uh, uh Go exploring, sound boring Busted up in rainboards, it be pouring, yeah Like you need me, but me like a genie Pull up to my spot in my bikini Cause you gotta see me, never leave me You got a girl that could finally do it all Drop an album, drop a baby, but I never so drop it I'm, I'm in, push up for me and sweat, darling oh, So no, I'm no, gonna no. put my time in I oh, won't no stop until the angels sing na no, no, no. En op deze single hoor je niet alleen Ed Sheeran... maar ook Camilla Cabello en Cardi B. En South of the Border, zo op de zaterdagmiddag. Nogmaals een goedemiddag. Ja, we hadden het net over het paard van Sinterklaas. Ja. Americo is in één keer vervangen door Ozo Snel. Ozo Snel. Wat een en, mooie naam trouwens, ja, Ozo Snel. Of die ook heel snel is, dat uh, moeten we even afwachten. Het, uh, het is een paard uh, wat uh, de komende dagen wordt ingezet... Want ja, de Sint moet natuurlijk door heel Nederland een beetje trekken... om alle kinderen van pakjes, cadeautjes en allerlei snoepgoed te voorzien. Want ja, de schoen kan vanaf morgenavond, denk ik, wel een beetje gezet worden. Uh, het is uh, over Amerika, want waar is, dat, uh, waar is uh, die gebleven? Hier staat ook inderdaad, uh, het paard heette ook, ook zo snel... Uh, en er is ook iemand die dat uh, geschreven Ik wil graag wel eens weten hoe het met Amerigo is. Nou, heel simpel antwoord. Het paard dat de rol van Amerigo vertolkt, die uh, is in juli overleden. Want uh, het paard uh, is 30 jaar geworden. Uh, trouwens heet uh, Amerigo in het echt helemaal niet Amerigo. Die heette de Quadis. Oh. Want het is uh, ook nog een Mary. Uh, 30 jaar oud, zoals ik al uh, heb gezegd. En het, uh, ja... Het, er wordt dan ook even gezegd van dat Ameriko met pensioen is. Uh, bovendien is die naam Ameriko pas sinds 1990 gebruikt voor het edele dier. En de jaren daarvoor hebben uh, andere paarden naar namen geluisterd als Sasmona en Juan. En vooral die Juan, dat past natuurlijk uh, wel bij het uh, Spaanse karakter van uh, Sint. Hè? En zijn... Uh, helpers, om dat dan maar even te zeggen, die in hun opvallend uh, vrije tijd bleekjes ziet om even een ja, tekst uit te uh, ja, ja, ja, ja, en ja, ja. even aan te Maar als het gaat regenen, dan moet je gewoon wat meer uh, Ja, Dan moet je meer dat niet. Maar het, het wordt uh, droog, dus, uh, dus ja, wat dat gaat, uh, zullen ze daar weinig last van hebben. Oké, okay, nou uh, dat, dat is even in het kort het, uh, verhaal over Amiriko. Ja. Uh, en het, het, heet, het, het paard heette inderdaad Ozo oh, Snel. Dat zie ik hier ook staan. Helemaal goed. Nou, morgen komt uh, Ozo oh, Snel natuurlijk snel uh, naar Zandvoorts. En dan via de Kerkstraat uh, richting de nieuwe burgemeester David Molenburg. Ja, en wat ook uh, heel Ozo oh, Snel is, is dus dat wij straks Jo van Ness aan de telefoon gaan krijgen. Ja, dat wordt gebekerd namelijk vandaag. Gebekerd. Om uh, tussen, vijf uur. Tussen de SP wordt in VVW uit Wervershoofd. Precies. Nou, Joop weet uh, daar alles ja. van. Zo dadelijk horen we meer van uh, Joop van Eerst uiteraard... over uh, die wedstrijd die hey, om vijf uur begint. We hadden het over Sinterklaas. Nou, wie kent hem niet? Ja, ja. ja Het goede <laughs> doel.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 Een paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van zwarte piet. Maar Sint heeft Dat is juist van uh, collega Jacob. Uh, we berichten in ons uh, berichtje op Facebook over Ameriko. Maar uh, Ameriko is uh, helaas niet meer. En nou is het uh, oh zo snel geworden. Het paard van Sinterklaas. Zo is het maar net. En van het paard van Sinterklaas gaan we naar uh, Joop van Nes toe. Want uh, vanmiddag wordt er gebekend Joop. Goedemiddag. Dag Rob, goedemiddag. En wat, wat is de link tussen jou en Sinterklaas? Nee, ik, ehm, ik heb geen idee. Verszin... Dat, is, dat, dat is, is een hele goede. Dat... Vers... Eh, misschien dat je nog eh, wel eens eh, als Sinterklaas euh, wil uitdelen... aan de, uh, uh, de zijkanten van de velden van de SP Zandvoort. Dat zou kunnen natuurlijk. Dus uh, vandaar. Ja, ja. Nou, ik ben loor... het voor Sinterklaas. En uh, ik wil het niet aanswengelen, maar ik ben voor Zwarte Piet. Oké. Okay. Oké, okay, oh ja, gezegd. Na, de, gezegd bij ja, ja, ja deze. Prima. Job, uh, ja, vanmiddag heen? wordt er uh, gebekerd. Ja, ja, jullie willen het hebben over de bekerwedstrijd van vanmiddag. Ja. Ja, dat is uh, tegen een zondagclub. Tegen een zondag derde klasse club. Uh, uh, VVW. Komt het Wervershoofd vandaan. En, uh, ja. Ik sprak zojuist voordat jullie bijlden, even met Ted Pardon, Ted Sonier moet ik zeggen. Ja. Uh, om te vragen hoe de stand van zaken is. Hij, uh, hij zegt: uh, We zijn absoluut niet compleet. Hij mist bijvoorbeeld uh, Robert van Dijk. Hij mist topscorer Jesse De Haan. Hij mist superverdediger Dylan Kreuger. En hij versiet, uh, verliest, uh, mist de supersub Ryan Lammers. Ryan Lammers, als hij invalt, dan, dan gaat er iets gebeuren voor hen. Snelheid is er weer terug. Ja, en die kunnen niet aanwezig zijn. Um, voor blessures. Jesse is nog op vakantie. Dus en de rest hebben blessures. De eten wat lichter dan, wat zwaarder. En omdat het een bekerwedstrijd is, geeft het in ieder geval die andere drie een week extra rust om uh, te proberen om van de blessure af te komen. Um, hij ziet er helemaal zitten. Want hij zegt, uh, we hebben afgelopen dinsdag een groepsgesprek gehad. En dat zijn harde noten gekraakt en dat moest ook wel, want de laatste drie wedstrijden van uh, SV Zandvoort, het eerste van SV Zandvoort, die gingen alle drie, uh, nou laat ik zeggen, niet goed. Ik bedoel, acht punten uit drie wedstrijden is veel te weinig voor Zandvoort en dan nul keer scoren, dat is toch veel erger. In drie wedstrijden geen doelpunt voorgekregen. Dat is een reeks die moet doorbroken worden, dus ik hoop nu dat dat gaat lukken en dat ze inderdaad die harde noten die gekraakt zijn nu op het veld laten zien. En Seneer zegt ook, we hopen dat we dat straks kunnen laten zien. Ja. <coughs> het is een zondag derde klasse. we staan op één en laatste plaats. We hebben van de afwedstrijden één gewonnen, drie gelijk en twee verloren. En ja, ik denk dat het krachtverschil behoorlijk groot zal zijn. En of dat dan nou ook uit gaat komen op het veld, dan moet je vanavond komen kijken. Of vanmiddag om vijf uur, dan begint die wedstrijd. Uiteraard is de entree gratis. En kom kijken en kom soms voor de zou ik zeggen. Ja, nou, dat zullen denk ik een hoop mensen gaan doen. Want ik neem aan dat het op het hoofdveld is. Want rond vijf uur begint het toch al aardig donker te worden, denk ik. Jawel, wel. Daar zijn er drie velden van S.W. Sanders zijn verlicht. ja. Uh, dus dat zou, dat zou geen probleem zijn, maar uiteraard uh, veld 1 uh, wordt die wedstrijd gespeeld. Ja, uh, is dat het kunstgrasveld uh, toch? Of niet? Dat is het kunstgrasveld, ja ja. Okay. ja, ja, ja. ja, okay. ja, ja. Um, uh, goed, uh, Joop, uh, dank voor de bijdrage. En uh, ja, ik uh, we horen uh, of we lezen het uh, uiteraard uh, terug in de Zandvoortse krant uh, deze week. Ja. Ja, inderdaad. En uh, ja, lichtrijden hoe het gaat, misschien zelfs wel eerder, op, uh, op uh, de social media. Jezus. Wie zal het zeggen? Ja, ja. Oké, okay, we blijven het volgen. Dankjewel Joop en een heel fijn weekend. Insgelijks. Oké, okay, en tot de volgende thuiswedstrijd. Dan uh, ben je er ook weer bij uiteraard op de zaterdagmiddag. Dat was uh, Joop van Is. Uh, inderdaad. Straks om vijf uur begint hij de bekerwedstrijd. En wil je SP Sanford aanmoedigen, dan ben je bij Duitsersveld van harte uitgenodigd. SP Sanford speelt tegen de zondagspeler PVW. Ja, een paar weken geleden, Jaap, was ik even afwezig en samen ja. met een programma En ik zat wel stiekem te luisteren ja, hoor. naar jullie. Want uh, ik denk van, hé, hey, wat leuk, aha. Ja, nou, aha. die ga ik uh, ook draaien. ja, die ga ik draaien. ook draaien. Die lekkere plaatsen. Ja, eigenlijk volgens mij de opvolger van Take On Me, hè. Of, uh, uh, Nee, uh, dan niet is. helemaal. Nee, nee, nee. Uh, Zit er nog de, wat tussen? De, de, de Sun Oh, de hey, TV. Dat was de opvolger van Take On Me. En deze kwam geloof ik van het tweede album af. Dus, gewoon, er zat een heel ja, tijdje tussen. Ja, zat, maar hij, hij klinkt lekker. Het is ook. Uh, hij is trouwens ook nog een van de mensen geweest uh, die een. Uh, een soundtrack heeft gedaan bij de James Bond film dat gedaan. Heb The Living Daylights. Oké, okay, oké. Okay, okay, okay. ja. Dus um, heb je nog geluisterd yes, de donderdagavond naar nou, ZFM? Nee, dat, dat heb ik want normaal gesproken, van. gesproken zat daar uh, Alternative. Maar uh, nu zat er even hebben... iets heel anders. Uh, alternative FM hebben we, hebben we gisteravond gedaan. Of gistermiddag eigenlijk. Het is een fijne zeven. Maar goed, dat hebben we graag gedaan. Want... Uiteraard is er niks belangrijker dan de, de zand ondernemers in het zonnetje te zetten. En dat, dat is gebeurd. Dat hebben we afgelopen donderdagavond kunnen horen... met collega Roy van Buringen in een absolute hoofdrol. Want dat, dat, die dat, heeft dat, zich ook rotgerend volgens mij daar. Denk ik ook, ja. ja dat, er, zo, er waren uh, nog veel meer andere setterveemers, uh, nee, oh, nee, trouwens. Dat, dat zeg ik maar goed. Hij was degene die het aan elkaar moest, uh, moest praten. Dus dat, dat, dat is dan ook gebeurd. Samen met Dolly? Ja. Um, want daar is natuurlijk het een en ander uh, natuurlijk beslist. Uh, want uh, er was ook geraamde tijd om uh, te kunnen stemmen voor wie moest nou uiteindelijk dan die ondernemer van het jaar van 2019 worden. Uh, er is uit uh, meer dan 3000 keer gestemd. En daar is ook nog eens een keer de stem van de vakjury erbij opgeteld. En vervolgens kwam daar een winnaar uit. En die was vanmorgen te gast bij Goedemorgen Zandvoort. En dat was... BC en meer. Anja. Oh ja, Anja Kerkman en haar uh, um, meiden van de winkel... die hebben dat uh, voor elkaar uh, weten te krijgen. Zij zijn de onderneming van het jaar. En ze, ze zijn ook uh, de opvolger van autobedrijf Zandvoort geweest. Uh, het afgelopen jaar is uh, bij... Uh, of ja, afgelopen donderdag uh, was het een beetje het thema... rondom de Grand Prix Formule 1. Of eigenlijk de Dutch Grand Prix. Zoals die in uh, de boeken moet gaan. Daar is het een beetje aan opgehangen. En uh, uh, Anja heeft samen met haar crew... Uh, de wisseltrofee het haringmeisje van Noorbrand in ontvangst genomen. En die mag tot november 2020... Uh, te bewonderen zijn in die winkel... aan de Haldenstraat. Dus dat is ja, op, het andre, ja, op het andere hoek. Ja. Ja, uh, ja, de kaaswinkel zit daar aan de andere kant. Volgens mij hebben die... Ook nog eens een keer, uh, ooit nog eens klopt, een keer uh, de prijs gewonnen. Een paar maar jaar geleden, geleden, geleden is ja, dat. Maar dat is een tijdje terug alweer. Uh, dus uh, er zitten daar gewoon twee kwaliteitswinkels... die het predicaat onderneming van het jaar hebben ge gezegd. Zo is het. Normaal gesproken in de Diakoniehuistraat. Nou zijn ze allebei het uh, hoekje omgegaan. <laughs> ook niet zo raar. Maar uh, op het hoekje van die straat. Ja, ik begrijp zeg maar. wat je bedoelt, maar dat is het hoekje van de Diakoniehuisstraat. Uh, naar de gewone winkelstraat uh, de, in de halve straat. Ze heeft niks met ondernemen op het, uh, nee. het uh, kerkhof van... Uh, uh, nee, gemaakt. nee, nee, nee. Oh ja, van harte gefeliciteerd namens Zfm ABC en meer de winnaar. <middels>